10 uur de Kok met het NOS-journaal. Nederlandse transporteurs klagen nog steeds over boetes... die ze in Wallonië krijgen omdat ze geen tol hebben betaald. Volgens brancheorganisatie TLN wordt het probleem veroorzaakt... door slecht werkende tolkastjes in vrachtwagens. Met de Vlaamse overheid zijn er inmiddels afspraken gemaakt... waardoor die transporteurs lagere boetes krijgen. Met de Walen lukt dat niet... en daarom trekt de brancheorganisatie nu opnieuw aan de bel. De boetes voor niet betaalde tol kunnen oplopen tot 150.000 euro zegt TLN. Een afdeling van het Antoniusziekenhuis in Sneek neemt al een half jaar geen nieuwe patiënten meer aan vanwege een verziekte werksfeer. Dat bevestigt het ziekenhuis na een bericht van de Volkskrant. Het gaat om de polykliniek reumatologie. Een van de drie medisch specialisten heeft bij de bedrijfsarts melding gemaakt van pesten en intimidatie en zit al bijna een jaar thuis. De patiëntenstop is volgens de krant extra pijnlijk omdat er weinig, weinig reumazorgen is in Friesland en de Noordoostpolder. De wachttijden zijn langer dan de wettelijke vier weken. Een voetballer uit Bahrein heeft de rechter in Thailand gevraagd... hem niet uit te leveren aan zijn thuisland. Hij is in Bahrein tot tien jaar zelf veroordeeld... voor een aanslag op een politiebureau. Hakim Al-Araibi spreekt de beschuldigingen tegen... en zegt dat hij gevaar loopt vanwege zijn politieke overtuiging. De voetballer woont de afgelopen jaren met vluchtelingenstatus in Australië... en speelt daar in de Tweede Divisie. Hij is opgepakt toen hij in Thailand op vakantie was... en zit inmiddels 70 dagen vast. De finale van Heel Holland Bakt is gisteravond door bijna 4 miljoen mensen bekeken, zegt de stichting Kijkonderzoek. Het was de best bekeken finale van het bakprogramma. Na Naar de vorige finale kregen een half miljoen mensen minder. Het zesde seizoen van Heel Holland Bakt werd gewonnen door Anna Jumas. Het weer vanuit het westen regen en ook wat natte sneeuw. Het wordt 2 tot 4 graden en aan de kust gaat het flink waaien. Ook vanavond nog een paar buien. Morgen vrijwel overal droog bij een graad of 6. Dit was het NOS Journaal.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 En zelfs op deze soort van druilerige zaterdagochtend. heeft Zandvoort het. Want wij hebben natuurlijk met. Goedemorgen, Zandvoort. weer een prachtig programma op zaterdag 2 februari. Naast mij zit Roy. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen, Roy. Zandvoort. Ja, uh, de techniek, muziek is weer gedaan door Kort En wij laten ons weer verrassen. Want Zandvoort heeft het, is natuurlijk van Diffelisjes. Uh, Gert van Kuik, uh, beterschap. Want wij horen dat het uh, een beetje. Uh, Misgaat met de gezondheid, kom gauw terug en wij spreken elkaar gauw. Eindredactie van dit blad heeft uh, Gerry Rutte gemaakt. Nou, en Ben en Roy presenteren. Roy, wat gaan we doen het eerste uur? Nou, we gaan heel veel doen, maar ik wil nog even benadrukken, heel belangrijk op dit vroege uur, dat Gerry Rutte ook voor de koffie zorgt vandaag. Ja. Ah, sorry. En de koekjes. <laughs> en de koekjes. Nou, van wie die zijn, dat weet ik natuurlijk niet. Uh, we gaan natuurlijk heel veel leuke dingen doen. We gaan praten, een terugblik hebben op de, met de reddingsbrigade. Uh, Ernst is hier, Ernst Brokmeijer. Goedemorgen. Goedemorgen, Ernst. Uh, we gaan het hebben over met de praten over de sterrenwacht. Ik uh, ben heel benieuwd wat daar te zien is. Want het is heel druiderig, dus ik, ik zie geen sterren in de hemel. Nou, ze hebben wel mooie dingen gezien afgelopen week. Uh, rode Maan en zo. En, uh... Heldere sterren dachten? Ja, ik ben heel benieuwd. En we hebben uh, een nieuwe slagerij, uh, de slagerij De Halte, En Joey Baan, die die slagerij runt, die komt hier gezellig vertellen over wat voor lekker vlees er allemaal in de vitrines komt te liggen. En daarna gaan we het nog hebben over, uh, nou, dan krijg je het nieuws alweer. Ja, en in tweede uur uh, gaan wij praten met Astrid van der Veld uh, van de GBZ, gemeente Belangen Zandvoort. Ja, er is natuurlijk iets van alles gebeurd in de commissie en in de raadsvergadering afgelopen dinsdag. Bart Houtgraaf die restaureert piano's, van Forte Piano's. En als afsluiter gaan wij praten met het atelier. Dat is een uh, atelier, het heet het Trefpunt, zit in de Haltestraat uh, in het oude lingeriebedrijf van de firma Kroon. Ja, het is toch weer heel wat anders, mag ik aannemen? Het is een prachtige zaak. Ik ben er gisteren weer even langsgelopen. Het ziet er echt heel, heel erg mooi uit. En het is een aanwinst voor de Haltestraat. Ernst, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Ernst, vaste klant bij ons onder. Ja, nou, bijna wel, hè? in al die jaren. <laughs> is het geen uh, Zandvoortse uh, uh, nationale feestdagen, dan is het wel reddersbrigade. Ja, het is vaak een van die twee, een, klopt, uh, Moet je er niet man. nog een bij hebben? Nou, daar vragen wel af en toe mensen wat. Maar voorlopig uh, heb ik mijn handen vol aan die twee. En uh, moet er moeten ook nog gewoon gewerkt worden. En moeten we ook af en toe thuis leuke dingen doen. Dus uh, nee hoor, dat is, uh, voorlopig uh, heb ik het uh, naar mijn zin. Mooi. Hey, uh, de Reddingsbrigade heeft natuurlijk afgelopen jaar ontzettend druk gehad. En we gaan straks even naar voren kijken. Het is een lange, droge, warme zomer geweest. Ja. En het jaar daarvoor was het wat minder warm en wat minder droog. Hoe, hoe merken jullie die verschillen? Niet alleen omdat er dan minder, meer kindjes en meer acties zijn, maar hoe het binnen, binnen jullie vereniging. Nou, laat ik beginnen dat cijfermatig, natuurlijk zien dat het iets drukker is geweest. Maar dat niet eens aan de cijfertjes, puur de aantal inzetten, valt dat nog wel mee. Ik geloof dat we iets van 10, 15 procent meer inzetten hebben. Maar je ziet het vooral in het aantal uren. Want natuurlijk het allergrootste deel van ons werk is preventief. We rijden langs het strand, we varen langs de kust om mensen te waarschuwen zodat er niks kan gebeuren. Nou ja, hoe langer het mooi weer is, hoe meer uren erin gezet moeten worden. En we merken op een moment wel, zeker na dat hele lange echt het tropische deel... Uh, ja dan merk je ook dat onze vrijwilligers op een bepaald moment ook wel een beetje moe worden. Uh, en, en ja, ik ben alleen maar super trots dat dan altijd weer een aantal zegt van ja, kom op, hè, we pakken even door, want hè, waar zijn we nou juist voor als het heel mooi weer is? En we gaan niet klagen dat het nu heel lang heel mooi weer is. Uh, dus dat is dan ook weer mooi om te zien. Maar ik moet zeggen dat het op een bepaald moment wel even, even puzzel is van hoe zorgen we, oh, volgende week wordt het weer de hele week 25, 30 graden. Hoe zorgen we door de week dat dat goed loopt? Uh. Maar je maakt uh, uh, neem ik aan een schema van ik wil graag als het heel mooi weer zoveel mensen op de post hebben, uh, of het nou links of rechts is, hè, Zuid of ja. Noord. Uh, je hebt zo'n lijst met vrijwilligers en op een gegeven moment deel je die in. Ja, dat na drie weken delen... van... Nou ja, dat, de, de, de, zeker door de week delen de vrijwilligers vooral zichzelf in, hè, met, met de beide postcommandanten en degene die op die dag uh, uh, de leiding hebben. Uh, de, de mensen die door de week uh, daar zijn, ja. moeten die niet werken? Nou, nee, dat wisselt. We hebben natuurlijk een redelijk grote groep scholieren, studenten. Die zijn gelden van de zomer vrij. En daar zitten een hoop bij die hun zomerbaantjes zo plannen dat ze een aantal dagen in de week of vaak zelfs elke dag overdag kunnen, omdat ze s'avonds ergens werken. En dan hebben we een tweede groep, dat zijn mensen die wisseldiensten werken. Dus die zijn dan soms zaterdag of zondag hebben ze een 24 uur dienst gehad. Maar die zijn dan wel weer maandag, dinsdag, woensdag vrij. En we hebben een deelleden die nemen echt specifiek één of twee of drie weken vakantie. Uh, en en uh, besteed het grootste deel van die vakantie op een van de hereningsposten. Dus door die mix uh, gaat het goed. Dat uh, betekent niet dat, uh, nee, hè, zeker als het zo heel lang heel mooi is, kunnen we altijd extra mensen erbij gebruiken. Uh, maar het afgelopen jaar hebben we het weer gered. En dat zei ik aan het begin, dat maakt mij als, als bestuurslid van een club heel trots. Dat zo'n ploeg zo flexibel is, dat ondanks dat het super mooi is, superlange dagen... Iedereen gewoon blijft komen en, en zijn ding doet. Maar als je nou meer van dit soort zomers krijgt... wordt die druk dan niet steeds groter? Moet ja. je niet echt uh, meer mensen hebben? Nou ja, dat, als we zien aan de onderkant, vanuit onze jeugdkant... Uh, is de doorstroming goed. We zien dan uh, nu voor het derde jaar, vierde jaar denk ik... met onze zwembadopleidingen. Dat is voor jeugd van zes tot, nou zeg maar ja... 12, 13, 14, die zit gewoon ram, ram vol. Hebben we hebben nu al een paar jaar een stop, dan wel een loting gehad. Uh, we hebben een jeugdopleiding op het strand voor 12 tot 15-jarigen. Daar zit ook een maxim maximum aan. Zit nu ook al voor het derde, vierde jaar vol. Dus vanuit die onderkant zit wel een goede doorstroming. En we zijn nu wel ook wat serieus aan het kijken hoe kunnen we, hoe noemen we dat, zij instromen. Of laat het maar herintreders. Herintreders. En het hoeft niet eens, mensen zijn die in het verleden. Maar hoe kunnen we ook daar in de toekomst ons gaan wat Wat oudere mensen die nu ook vinden van, goh, ik moet toch wat voor die ja, of ik vind het leuk. een tijd geleden belt iemand op, goh, ik ga naar Zandvoort verhuizen En ik heb ooit altijd bij een gegaan ergens in het binnenland gezeten. En ik ken niet zoveel mensen in Zandvoort. Het lijkt me leuk, een win-win situatie. Kan ik wat bij jullie doen? Nou, dat soort mensen. Ja, daar zijn we nu uh, toch wat, wat intensiever naar in aan het kijken. Um, uh, ik zou bijna zeggen met de hoop dat we nog heel veel van dit soort hele mooie zomers krijgen. Ja. Maar die jonge uh, mensen, zorgen dat ik. Uh, de jonge mensen die. Uh, uh, worden toch niet automatisch lid van de reddingsbrigade. Ze doen wel de opleiding, maar dat betekent niet dat ze automatisch ook. Nee, zijn. We, we, we doen vanuit, vanuit de jeugdopleiding. wordt dat ja. echt wel gestimuleerd. Hè. Dus ze gaan in het zwembad zwemmen. Nou, dan, dan komen er momenten dat ze op het strand mogen kijken. Proberen daar zeker de, de groepen die richting de, de 12 jaar gaan. Uh, Actief te benaderen of weer het leuk om een standopleiding te doen. En dat deel ja, dat loopt echt heel goed. Um, um, dus, dus daar. Ja, zit bij, ik wil bijna, ik zeggen, een soort automatische stroom. Daar moeten we natuurlijk ja. in investeren. Maar dat, dat is een, een natuurlijke stroom. En net zoals bij de voetbal. En je begint met heel veel F's. En uiteindelijk gaan er een aantal jongens door naar, naar het eerste of tweede. Of, uh, en dus natuurlijk dus, zit daar wel een trechter in. Ja. Maar elk jaar hebben we een aantal die daar uh, zeer actief uh, uh, van op de posten eindigen. En, uh, en mee gaan draaien. Ja, mooi. De jeugd heeft nog steeds de toekomst. De jeugd ja, heeft uh, zeker de toekomst. zeker. zeker uh, maar ik vind het... het uh, het herintredenschap vind ik wel grappig om, uh, om eens door te nemen. Uh, bij veel verenigingen, en dat merk ik uh, bij mijn eigen sportvereniging, komt de jeugd. En rond de 20, 22 uh, moet er carrière gemaakt worden. Er moet uh, allerlei dingen gedaan worden, behalve verenigingsleven. En merk je dat bij jullie ook? Ja, ik, ik denk dat de algemeen... En daarna komen ze weer terug. Te nou, bij ons blijven een deel wel, rond die leeftijd, gelukkig. Maar ik denk dat de trend die je bij alle verenigingen ziet, die wij ook zien, ook aan de jeugd komen, maar ook bij volwassenen, is dat... Uh, uh, twintig jaar geleden had iemand één vereniging. Misschien een tweede clubje waar hij nog wat bij deed. Tegenwoordig wordt er uh, en gesport en gedanst en gevoetbald. En, ja, dus uh, heel veel kinderen en, en jongeren zitten op drie, vier verenigingen krijgen het dan heel druk met school. En ja. inderdaad, dan haakt de helft he, bij heel veel ja. clubs af. Dat zien we. Dus die, ik zou bijna het blind gaan voor één vereniging... en je ziel en zaligheid inleggen... dat zien we wel wat minder worden. Um, um, het is niet zo zwart-wit als het is... maar je ziet wel dat dat iets minder wordt. Uh, wat we daarnaast andersom zien... is doordat mensen vaak meerdere dingen doen... dat wel weer mensen meer geïnteresseerd zijn om iets erbij te doen. Mm. Dus... dus ja, dat, dat is denk ik iets wat de komende jaren zal moeten blijken. Ja. Um, wat het wel wat lastig maakt is dat wij als Rinsbegade natuurlijk wel een aantal eisen hebben waar we moeten voldoen. Ze dus moeten een EBO hebben, ze, de strandopleidingen zijn best pittige opleidingen. Theorie en praktijk, je moet elk jaar herhalen. Hè. Dus, dus, dus wat dat betreft, en dat is ook een zorg die we wel eens naar onze landelijke koepen uiten. Uh, tuurlijk we willen kwaliteit leven mensen moeten goed geschoold zijn, maar hou die balans in de gaten. Want als wij vragen, we soms weken, dan, dan hebben onze huidige leden zitten één, twee avonden... Uh, op de kazerne om, om herhalingscursussen te doen. Nou, dat kan je best een week doen of twee keer. Ja. Maar als we dat de halve winter vragen, dan zeggen ze ja, ik zit de zomer al 24 uur. Dan, dan moet ook de halve winter nog cursussen ja. doen. Ja. Dus, dus ja, dat, die dat combinatie zo. zoek je. En aan de, aan de ene kant snappen ze het wel want natuurlijk. Je wil dat je reanimatie herhaalt, en je wil dat je rijvaardigheid goed is. Nou, dat is maar... een kwestie van moeten natuurlijk. Da, da, voor een aantal dingen is dat een kwestie van moeten. Uh, maar we zien, nou ja, het wordt steeds professioneel. Er wordt ook steeds meer verwacht van ons. We hebben dat helaas op andere plekken gezien. Als er een keer iets gebeurt, dan is tegenwoordig de eerste vraag... was de hulpverlener goed opgeleid, gecertificeerd? Ja. Was ja. de vergunning correct? Ja. Daarna gaan we vragen, oh ja, hoe is het met de persoon die gewond is? Ja. Uh, dus dat beseffen wij ons ook. Dus, dus ja, ik zeg, we vragen ook best wel wat van onze Maakt, van onze maakt dat, wat je net noemt, uh, uh, het een stuk minder leuk voor mensen... Nou, ik je denk, moet dit, je moet dat, is daaraan voldoen. Uh, heb je het hier aan gedacht? Ja, nee, we, we proberen het vaak te, voor een deel, ik zou mij zeggen, te verpakken, maar zo voelt het soms ook van. Je mag dit en je mag dat. Uh, we proberen het trainingsprogramma aantrekkelijk te houden. Uh, de afgelopen jaren excursies gedaan. Uh, dus we proberen op andere manieren dat in te bedden. Uh, er zijn een aantal die daar in hun uh, normale werkzaam of studeren bestaan ook een voordeel van hebben. Hè? We hebben een aantal leden die halen studiepunten omdat ze bij ons iets doen vanwege vrijwilligersinzet. Of vanwege hun ja. EBO-diploma wat ze anders op een andere manier moeten halen. Dus we proberen wel te zoeken naar die verbinding en het zo makkelijk mogelijk te maken. Ja, feit blijft dat er gewoon een aantal moedjes in zitten. En dat is ook als je bij de brandweer actief bent of bij elke andere hulpdienst. Ja, je moet nou helemaal elk jaar uh, uh, ja. je reanimatie doen in onze zuurstofles. En ja, daar ontkom je niet aan. En is er ook iets leuks voor de uh, mensen? Ze doen het, en het, ze hebben natuurlijk plezier in op zich als vrijwilliger. Maar is er ook iets dat je zegt, van, nou, nou ja, we, we regelen ja, ook wat leuks voor. ze, Zodat ze het niet helemaal ja, dat, het dat, doen. Zeker de afgelopen jaren wordt dat steeds uh, belangrijk. We hebben een aantal avonden die we voor ze organiseren. Begin van het seizoen, eind van het seizoen. Een feestje met z'n allen, gezellige dingen. Uh, we zijn heel blij. He, tot, uh, wij zeggen nog steeds, en dat is ook zo. Al onze mensen zijn 100% vrijwillig. Um, het kost vaak geld. Nou, we zijn heel blij dat we nu... Je, ben je nog steeds een vereniging eigenlijk? Wij zijn een vereniging. Dus moet Leden betalen, ja, ja, ik ja. zeg uit mijn hoofd, 15 euro ja, contributie per jaar. Ja. Uh, maar we zijn heel blij dat we nu volgens mij voor het derde of vierde jaar voor de zomermaanden aan beide posten een soort maaltijdvergoeding kunnen verstrekken. Dat is nu ook met de gemeente afgestemd. Dat betekent dat er een klein potje is. Dat is in ieder geval voor de weekend op de posten. Nou ja, tussen de middag een broodje en een soepje en dat ja. soort dingen. Want dat moest daarvoor ook zelf betaald worden. En dus daardoor proberen we al een stukje waardering terug te geven. Uh, maar ja, het, het, het is wel, de, het is wel eens de, het is de vraag hoe lang dat nog kan. Um, we worden wel wat uniek. Want als je naar de rest van Nederland kijkt... dan denk ik dat er nog twee, drie kustreddingsbrigades zijn... met 100% vrijwilligers. En verder zitten overal betaalde krachten. Maar ja, als je... Ik hoor je zeggen... we zijn daar in overeenstemming met, met de gemeente we mee bezig. We zijn de, een van de weinige uh, vrijwillige kustbewakers. Ja. Dat houdt in dat andere uh, badplaatsen de profs moeten betalen. Want... Zonder reddingsbrigade geen stoot. Nee, dat klopt. In, in bijna alle ander, of heel veel andere plaatsen, daar zitten betaalde krachten zeven dagen in de week hè, gedurende die acht, negen uh, zomerweken. Maar als je, dat zou dus eigenlijk uh, inhouden dat de gemeente jullie nog meer zou moeten sponsoren indien nodig, voor maaltijden, uh, voor faciliteren van, van spullen. Nou, ik ben blij dat jij dat zo zegt. Want dat is inderdaad. Ik denk dat dat inderdaad klopt. En ik zeg, gelukkig ziet men dat ook in. Hè. Wat ik al zei, die maaltijdvergoeding die is er. Ja, en ik zeg, dat, ja, dat hebben we niet altijd kunnen betalen. Maar dat zijn wel kleine prikkels waar onze vrijwilligers ja. heel blij mee zijn. En andersom, we hebben wel eens tegen vrijwilligers gezegd. En een groot zegt, ik zou niet eens betaald willen. Dit is een stukje van mijn leven. En ik heb gewoon mijn werk. En ik heb Dus tot nu toe is die balans goed. Alleen we moeten wel heel goed in de gaten houden. Want de komende jaren, als bijvoorbeeld die verenigingstrend zich doorzet. En dat, ja, dat is bijna in een kristallen bol kijken. Maar dan zou het kunnen zijn dat op een bepaald moment... Inderdaad die tekorten te groot gaan worden. En dan, ja, dan zal de gemeente iets moeten doen... om die standveiligheid te, te kunnen garanderen. Ja, met het Rode Kruis heb je ook een vrijwilligersvergoeding, ja. Dus het is niet, niet zo gek zijn. als nee hoor Dat is zeker niet gek. Er moet natuurlijk heel veel in. En in, dan in, in, vind ik eten vind ik het minste wat je voor vrijwilligers kan doen. Zeker uh, omdat ze... Je ja, de eten, je, je kleding, een je goed een, wetsoet, een Al klart, dat soort dingen zijn nu... Een van u. de blauwe vlag. Want als je geen racebegaan hebt, krijg je een blauwe vlag. Bijvoorbeeld. Hè, en er zijn ja. er meer uh, dingen. Uh, het andere is natuurlijk het nieuwe gebouw. Waar we het zo ook nog over willen hebben. Dat wordt ook door de gemeente bekostigd. Ja. En dat, dat doet de gemeente dus wel? Nee hoor, de, de, kijk, in die zin... Nee, nee de gemeente is... kijk de, de standveiligheid. Um, dat, dat is 100% kosten voor de gemeente. En ik moet, moet zeggen, de gemeente doet dat ook goed. Ik bedoel, wat dat betreft hebben we niet te klagen. We hebben altijd de, mensen. En, en daar ja. proberen we... Nee, maar we proberen in overleg met de gemeente. En dat is de afgelopen jaren... Uh, zeg maar de afgelopen tien jaar zie je gewoon een aantal maatschappelijke ontwikkelingen... waar de gemeente gelukkig in mee is gegaan. Zoals die maaltijdvergoeding, goede kleding voor de vrijwilligers. En dat was dat ik begon als twaalfjarig mannetje. Dan werd er een keer een shirtje gesponderd of je moest het Door zelf het kopen. Ja, ja. En, en nu zeggen we, dat is onderdeel van hoe Zandvoort zich wil profileren. Onze strandwachten moeten er goed bij lopen, het moet er netjes uitzien... en ze moeten goed opgeleid en getraind zijn. Dus, dus nou, wat dat betreft uh, gaat dat goed... Um, het was alleen op de vraag: dat je zegt van hoe en naar de toekomst toe. Ja, dat, dat zal wel de vraag zijn: hoe gaat dat? Tot nu toe gaat het goed. We willen het ook heel graag op deze manier blijven wow, doen. He. He, want ik denk dat die modus voor Zandert heel goed werkt. Ik bedoel, wij zijn heel flexibel. Als het volgende week, gaat niet gebeuren mensen, 25 graden is, dan zijn onze twee posten open. Je weet het nooit. Nee, maar zijn onze twee posten open. Uh, waar in andere ja, badplaatsen ja, ja, ja. men zegt, ja nee hoor, 1 juli zijn we er pas. Ja. En 1 september gaan de containers of de, de renningsposten dicht. Dus als het 5 september mooi weer is, ja jammer joh. Hm. En wij zijn er. Dus dat, het geeft ook heel veel flexibiliteit. Mooi, even, even kort vooruit. Ja. Want we zitten natuurlijk weer in de tijd. Uh, nieuwe gebouw. Er is een inloop geweest met bewoners en met, uh, met jullie. En met ja, de gemeente. Vlak, vlak voor de kerst is uh, uh, uh, het voorlopig het, het voorgestelde ontwerp uh, met alle bijbehorende zaken gepresenteerd. Ik moet zeggen, Dat was voor ons ook een, uh, een zeer grote verrassing. We hebben, een van onze bestuursleden is nu betrokken geweest bij het traject. Want de gemeente ontwikkelt het gebouw. En natuurlijk hebben wij inspraak mochten meedenken. Maar dat is vooral via een van onze bestuursleden gegaan. Dus ik was heel blij verrast toen ik zag wat er uit de koker was gekomen. Onze leden zijn dat ook, want ik denk dat het wel echt een, een professionele een stap is. Uh, het is een functioneel gebouw. Um, um, ik moet zeggen, um, uh, dat, ja, als je dan ziet het prijskaartje, dan dacht ik ook zo. Ja. Maar als ik dan ga kijken wat daarvoor gebeurt, en uh, denk ik, nou ja, volgens mij is dit wat we nodig hebben. Er zitten geen rare frats in. Nee. Um, en het is een toekomstbestendig gebouw, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? We bouwen het niet voor een jaar. Het valt niet weg met een stormpieg. Uh, uh, het moet niet wegvallen met de storm, maar het moet ook gewoon 30, 40 jaar mee kunnen. Dus we hopen, 12 februari is de, college, of is de commissievergadering waarin het geagendeerd is. En dan eind februari de, de raadsvergadering, hopen wij dat er een, een klap op komt. Want dat zou betekenen dat de voorbereidingen verder in gang gezet kunnen worden door de gemeente. En dat er na dit seizoen gestart kan worden met bouw. En dat we hopelijk ergens begin 2020 uh, kunnen, uh, kunnen verhuizen naar, uh, naar een nieuwe accommodatie. Nou, ja, mooi. Hey, uh, Ernst, bedankt voor zover. Uh, als het nieuwe gebouw uh, verder is, dan willen we zeker wat weten. En tijdens het uh, seizoen kom je ook graag Ja, dat, geen probleem. Het loopt. En uiteraard als het richting uh, Koningsdag gaat. Zetten we vast in de agenda. Zetten we? Oké, okay. <laughs> dankjewel. We zijn ermee. You're in the Fantastisch, het swingt hier de pan uit in Hotel Hoogland, de Stars on 45 en welbekende voor velen. En ik was volgens mij 45 toen ik dit jaar uitkwam. Zo, <laughs> dan ga ik niet doorrekenen. Dat zou ik niet doen, Ben? Hey, nee. tegenover ons zit de Arno-Mark Bieschaaf van uh, Sterrenwacht Copernicus in Overveen. Goedemorgen, Goedemorgen. Um, wat doet de Sterrenwacht in Overveen? Wat doet de Sterrenwacht in Overveen? Wij proberen mensen bekend te maken met wat alles boven ons bevindt. Van de zon tot maan, planeten en alles wat verder op in de ruimte bevindt. En dat doen we gewoon door openstellingen en door cursussen te geven, lezingen en eventueel ook bij interessesgroepen kunnen we ook bij ons terecht. Uh, hoe komen mensen bij jullie? Want uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik er weinig van lees. Behalve dat als er weer een, een rode maan of een zonsverduistering is. Dan zie ik jullie in de krant. En uh, heel af en toe lees ik iets over een, een, een open dag. Ja, klopt. Uh, in principe doen we het meeste aankondigingen via onze site uh, www.sterrenwachtcopernicus.nl Kijk. En uh, we zijn ook op Facebook. Uh, hebben we ook een sterrenwachtcopernicus. Copernicus... Als je die opzoekt, dan vindt u ons op Facebook. En daar worden ook de openstellingen aangekondigd. En juist ook de extra openstellingen die interessant zijn om te volgen. Bijvoorbeeld de afgelopen maalsverduistering hebben we ook via Facebook en via de site bekendgemaakt. En hoe ziet zo'n sterrenwacht er nu uit? Want als mensen daar komen, verwachten ze dan inderdaad zo'n hele grote verrekijker waar ze heen kunnen kijken? Een in een bol? Of uh, er staan er van die radarschermen om geluid op te vangen? Nee, de mensen verwachten inderdaad gewoon uh, zo'n hele lange grote telescoop in een hele grote koepel. En misschien nog wel meerdere koepels. Dat, dat weet ik niet wat de mensen wat dat betreft verwachten. Maar ja, uh, dan is het wel heel vreemd dat we een, een grote, dikke, korte telescoop hebben. Met daarop een aantal wat langere telescopen. We hebben uh, vier telescopen. Staan in, de, in onze koepel. Die allemaal, staan allemaal op één uh, montering, één statief. Uh, dus ze kunnen alleen maar één ding tegelijk laten zien. Met vier telescopen. Met vier telescopen, okay. ja. Eén uh, telescoop is een speciale zonnetelescoop. Daarmee kunnen we veilig naar de zon kijken. Uh, en dan kunnen zelfs, je ziet wel eens op uh, filmpjes en op foto's, zie je die, die grote lussen uit de zon komen. Zo'n ja. protuberans. Nou, die kunnen we met zo'n telescoop laten zien. En dan hebben we nog drie uh, telescopen waarmee we uh, s'nachts kunnen kijken. Daar kunnen we de maan, planeten en uh, wat verder is uh, laten zien. Het is dus een beetje zoals een ouderwetse, uh, uh, zo'n ding waar je inkeek als je vroeger al biologie les Microscoop, een microscoop. ja. Dat een, heel groot. Maar je ook draaien en dan had je ook verschillende lenzen. Klopt, ja. Een, een telescoop is eigenlijk een, een anders... Een, een, een, een, Iets andere soort microscoop, uh, dat klopt ja. Het zijn gewoon uh, lenzen die ervoor, die ervoor zorgen dat we dingen kunnen vergroten. En microscoop doet dat duizenden keren. Wij doen het uh, een, paar uh, een paar tientallen tot een paar honderd keer vergroting. Kijk, er toch een intelligente opmerking van mij op zaterdagochtend <laughs> Ben. Ik ga dat niet beamen natuurlijk, dat <laughs> begrijp je wel. <al. laughs> um, je zegt vier verschillende uh, telescopen. Hè? Zijn dat vier verschillende afstanden? Ja, of, of zijn het vier verschillende beeldsoorten? We hebben twee verschillende. Er zijn in principe twee verschillende soorten telescopen. Dus je hebt spiegeltelescopen en lenzentelescopen. Refractor wordt dat laatste genoemd. Dat is een soort microscoop eigenlijk. Dus het licht komt er van aan de ene kant in, wordt door de lenzen uh, uh, samengevoegd naar, uh, de, naar het oculair waar je door kijkt. En bij een spiegeltelescoop ja, de spiegel die reflecteert. De, dus de, de, het licht komt van boven de telescoop in. Wordt teruggereflecteerd naar de, waar het naar binnen is gekomen. En komt dan weer terug bij het bij de, uh, oog, waar, bij het oculair waar we kunnen kijken. En zo uh, voorkom je dat uh, bijvoorbeeld de telescoop veel te groot moet worden om een bepaald brandpuntlengte te, te ja, krijgen. Het is meer een, een, een, een technische uitleg. Voor de het is kant. meer een technische, nee, ja. ja. Hey, um, vorige week, anderhalf week geleden, was de Rode Maan. Ja. Je hebt een tijdvergissing gemaakt, heb ik begrepen. Maar... Ja, kleintje. <laughs> Uiteindelijk ben je wel gaan kijken. Ja. Uh, komen dan ook gasten buiten staan? Dus nodigen jullie dan ook uit voor zo'n toch wel speciaal evenement? Echt gasten nodigen er niet uit. Iedereen is welkom om langs te komen op dat soort avonden. Als we het aangeven van hé hey, we zijn open dan is iedereen gewoon welkom. We vragen geen toegang. Uh, maar je, je komt daar dus gewoon heen. Je komt daar gewoon heen. heen? We, er zijn ook een, we hebben ook iets van 20 tot 30 bezoekers gehad uh, die ochtend. Ondanks dat het zo vroeg was uh, er zijn er mensen speciaal voor uit bed gekomen. Eén vader bijvoorbeeld zijn twee kinderen speciaal zijn bed, uit, uh, bed uitgetrommeld om uh, maar bij ons te komen kijken. Nou, waar is het enthousiast? De eerste vijf minuten en daarna werden ze weer moe... en wilden ze eigenlijk weer gaan slapen. Maar, ja, <laughs> maar nee, uh, ja, de, de, de, de evenementen die we organiseren... die worden altijd wel goed bezocht. Bijvoorbeeld uh, het weekend van uh, 16 en 17 maart aanstaande... daar hebben we de landelijke sterrenkijkdagen. Daar zijn we ook extra open. En die zijn ook, worden ook altijd heel erg goed bezocht. Afgelopen jaar hebben we zijn, is zelfs... Uh, voor mij gevoel iets te druk geweest... dat we gewoon mensen ja. buiten hebben moeten laten wachten... totdat ze naar binnen konden. Want we kunnen ja. maar een beperkt aantal mensen kwijt. Uh, beneden hebben we een zaal. Daar kunnen we iets van 25 mensen kwijt. En dan in de koepel... Ja, 25 mensen wordt wel heel erg veel. Dan ja. is het liever maar een, ja, maximaal 10, 15 man... dan is het al erg vol in de koepel. Ja, maar dan heb je het over, uh, over dagen. Mm -hmm. en, en dan moet het wel een beetje helder zijn. Wil je, wil je wat zien? Wat zie je overdag? Overdag, als het helder is, kunnen we naar de zon kijken... Met de speciale telescoop. En uh, op, een, op een van de andere telescoop kunnen we dan uh, filters zetten... waar we dan uh, zonnevlekken mee kunnen zien als die er zijn. En uh, eventueel zou je zelfs ook kunnen proberen om de maan... als, het, uh, als die in de buurt is... Die zijn nog in de buurt, ja. Of uh, misschien zelfs een, een heldere ster. Het is ook mogelijk om overdag hele heldere sterren in het telescoop te zetten. Er is niet veel aan te zien. Je ziet even een puntje. Maar het is wel leuk om, om dat te zien. En ja, s'avonds... Het is maar net wat er, wat er op dat moment zichtbaar ja, is. Het moet helder zijn. Het moet helder zijn, dat ten eerste. Uh, we hebben wel eens mensen die vragen, ondanks dat het regent, van kunnen we door de telescoop in kijken? Ja, dat is dan even wat lastig. Maar uh, ja... We kunnen, wat we het meeste laten zien... Uh, proberen is de maan in ieder geval. Want Dat is wel, altijd wel een mooi om, op, ding om te laten zien. Planeten, helaas zijn die... op dit moment heel erg slecht zichtbaar. Omdat die op een heel vervelende plek staan. Dus oh, ze zijn de best... Uh, zichtbare planeten voor ons. De Jupiter en Saturnus. Die gewoon het mooiste zijn om te laten zien. Zijn dat um, jaagtijden... Uh, uh, gevoelige planeten? Om te uh, kijken. Dat wordt wat uh, meer uitleg. Uh, uh, de aarde draait... ...om de zon in een jaar. Uh, andere planeten die draaien ook om de zon... ...maar over een andere periode. Jupiter doet er 10 tot 12 jaar over... ...Saturnus 25 jaar doet er over... ...om langs de zon te gaan. En ze staan nu in, op de plek... ...waar uh, de zon zou staan als het winter is. Ja, ja. Dus, dus, dus, dus het gaat wel... ...omdat je verschillende snelheden hebt. Hè? Uh -huh. Ik vertaal een jaar en 12 jaar in de snelheid. Ja. heb je ook andere beelden. Uh, staan ze op een andere plek ja. in, de, in de hemel. En ze zijn nu op dit moment alleen zomers uh, zichtbaar. Ja, en zomers ja. betekent dat ze ook laag aan de, aan de horizon staan voor ons. Even een andere vraag. Sterrenwacht, dat doet denken aan wachten, van iemand die op past dat er iets gebeurt. Uh, zijn jullie een vrijwilligersorganisatie? Is het een overheidsorganisatie? No. Heeft het een bepaalde functie speciaal? Uh, om te kijken dat er geen aliens aankomen, bijvoorbeeld? Nee, we doen geen uh, wetenschappelijk werk. We zijn puur. Uh, we zijn een stichting, een uh, stichting publiek Sterrenwacht uh, Copernicus. En uh, ja, wat ik zeg, wij proberen mensen uh, enthousiast te maken voor sterrenkunde en astronomie. Uh, door middel van uh, alles wat we doen. Uh, we zijn een stichting zonder leden. We bestaan alleen maar uit uh, Dat is ook onze hoofdfinanciën. Die worden door de donateurs bepaald, door giften. En uh, we organiseren ook een basiscursus sterrenkunde. Uh, die begint meestal in september. We hebben nu net in januari ook weer eentje begonnen omdat de aanmeldingen best wel veel waren. We konden ook weer een tweede doen. En uh, ja, met de basiscursus uh, kunnen de geïnteresseerden dan uh, uitgelegd krijgen van wat, uh, waar bestaat de sterren uit. Uh, hoe werkt de omloop van de aarde, van de maan, om de zon, geschiedenis. Waar bestaan sterren uit, waar bestaat ja. planeet uit. En ja, dat is altijd wel een uh, interessante ding. En we hebben dan ook... Daar, toe... daar start de interesse van de mensen. Meestal zijn ze al geïnteresseerd ja, en dan uh, ja, worden ze uh, in al wat enthousiaster. Een soort, soort verder ontwikkeling wordt het dan. Ja, absoluut. En ja. Uh, heel veel van de vrijwilligers die op dit moment rondlopen bij de Sterrenwacht komen uit de cursus. Ja, ja. Die hebben eerst de cursus gevolgd en zijn daardoor zo enthousiast geworden. Ja, een, een, een, het is wel handig als je een basisachtergrond uh, hebt. Nou, je kan gewoon helemaal... Nou, bedoel die, als, ja. Zonder die cursus is het wat minder leuk om naar buiten te kijken. Zo bedoel ik dat. Ja, uh, het is leuker om te weten waar je naar kijkt, absoluut. Ja, ja. precies. Hey, uh, jij zelf bent meer van de fotografie, heb ik net begrepen. Van de astrofotografie, ja, ja. klopt. Uh, wat is het verschil tussen kijken en fotograferen? Uh, wat is de, wat interesse, de, de interesse. Uh, kijken is echt uh, met je ogen kijken, proberen uh, de details de, de te zien en er zit een speciale techniek aan omdat uh, helemaal de deep sky objecten, dus uh, de nevels en de sterren, uh, sterrenstelsels, zijn zo zwak dat je maar heel slecht kan zien. En in een omgeving als uh, wat Copernicus staat. Uh, aan de rand van Haarlem. En de Hoogovens die heel veel lichtvervuiling geeft. Wordt het steeds moeilijker ja. om dat te doen. Ik doe zelf dan astrofotografie. Uh, dat betekent. Ik maak een heleboel foto's achter elkaar. Van hetzelfde object. En verzamel die. Leg ze op elkaar. En maak er zo een hele duidelijke foto van. En dat is dan ook een ja, beter ja, taal. Je, je hebt heel veel beelden. Mm -hmm. En uiteindelijk. Maak je daar het beeld van? Juist. Ja. En dan kan je ook kijken van, nou ja, de, de, de, in plaats van dat je naar buiten kijkt, kijk je op de foto. En dat kun je dus ook weer analyseren. Analyseren, ja, bekijken. Maar dat doe jij dus niet. Dat nee, de, dat nee doen die de, andere mensen wel weer. Ja. Nou, dus, er is niemand die, die de foto's analyseert. Het okay. is gewoon puur voor, gewoon, uh, een hobby om, te, om, om te het beeld te laten zien. om het beeld uh, okay. en te laten zien wat er in de ruimte allemaal bevindt. Mooi. Um, wij moeten afsluiten gezien de tijd. Ontzettend leuk dat je er was. Graag gedaan. Ik zal nog even uh, uh, de website noemen. www.sterrenwachtcopernicus.nl Daar is alle informatie op te, te zien. 16 en 17 maart zijn de sterrenwachtdagen. En is iedereen bij jullie uh, weer welkom. Just. En uh, als ik nou uh, vanmiddag naar, daar naartoe rijd. Is daar dan iemand? Uh, we zijn uh, ook iedere vrijdagavond uh, van 8 tot 11 geopend, okay. behalve de zomermaanden juni en augustus. En iedere eerste zaterdag van de maand van 1 tot 5 middags. En dat betekent dus dat we inderdaad vanmiddag van 1 tot 5 geopend zijn. Uh, want het is vandaag weer de eerste zaterdag van de maand. Ja, prima, nou ontzettend bedankt. Roy, nog een vraag? Nee, ik ben heel erg benieuwd. Kom ik kom een keertje kijken. Nou, okay, maar jullie maar zijn van harte welkom. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, ik... Dat het een beetje jouw muziek is, de Iver Roy. Hoe komt dat? Ja, ik ben natuurlijk uh, opgegroeid in de tijd van uh, de Rocky films. Dus ik vind dat een fantastische muziek. <lacht> en uh, ja, tegenover mij zit uh, Joey Baan. En ik ga, ga waarschijnlijk bij hem in de slagerij wel even een koe in elkaar slaan. Dat weet hier in de deze raar. muziek. Uh, <lacht> ja. Om te trainen. Nou ja, uh, tegenover ons Joey Baan van de, van de koe. Maar beter bekend als de nieuwe uh, ondernemer in het geveltje. Klopt. Blijft het pand het geveltje heten? Voor mij mag het het geveltje blijven heten, ja, okay. nee, en, halte het, het wordt slagerij de halte? Ja, slagerij de halte. De halte? Ja, okay. van de uh, haltestraat. Van de haltestraat. Je bent druk aan het verbouwen. We zijn goed op weg, eindelijk. Ik hoor net dat je 22 februari open wil. Ja. Gaat het lukken? lukken? Zoals het er nu naar uitziet, gaat het gewoon lukken. Volgende week komt alle uh, inventaris binnen, dus al de toonhanken en dergelijke. Koelcellen dus, en co. Koelcellen en co. Dus dat uh, gaat de goede kant op. Hoe uh, moeten we slagerijden halten zien? Uh, wordt, wordt er uitgebeend? Wordt er Geslacht mag niet meer, hè? Nee, niet geslacht. Nee. Dus maar er maar, uh, komt dus een halve koe binnen met Roy. Een halve koe wordt... Uh, <lacht> ik heb net uh, de eerste <lacht> die gaat tillen, heb ik gevonden. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> dus nee, er komt een en, halve koe binnen. Die, die mag je bewerken. En die ga ik gewoon helemaal uitbenen van kop tot staart. En alles in de winkel. Dus alles wordt gezien. De worstmakerij wordt gezien. Uh, het uitbenen wordt gezien. Eigenlijk mag de klant alles zien. Dat wordt dan een, een uh, ja, ik probeer dat te visualiseren, een heel uh, rechthoekig uh, geval ja. met uh, Joey die staat in het midden ongeveer een koe te bewerken. Klopt, open winkel, dus iedereen mag gewoon alles zien. Uh, ik sta echt letterlijk met mijn hakblok in de zaak, dus de koe komt binnen, die lopen we door de winkel heen en de zo in. Die laten we daar nog even repen. Dan komt hij weer terug de winkel in en dan ga ik hem uitbenen. Ik heb een vraag over het rijpen, want ik uh, zag laatst zo'n koelkast, een rijpkoelkast. Uh, hoe bepaal je de rijptijd van een stuk vlees bijvoorbeeld? Uh, ligt aan welk deel je gebruikt. Nou, er komt de koe binnen. Koe moet je altijd, altijd laten drogen. Dus het is altijd de, de, de koe is, is geslacht in de slagerij. Ja. Jij weet wanneer die koe geslacht is. Ja. Dat wordt allemaal netjes binnen. aangegeven. Dat staat ja. allemaal op formulieren. Wordt allemaal nagekeken en gekeurd. Uh, en dan? dan wordt hij in het slachthuis al afgehangen. Mijn vleesleverancier gaat hem ook alvast één week voor mij in zijn cel laten drogen. Dus ik zou hem al kunnen gebruiken meteen. Ik wil eigenlijk nog een weekje wachten dat hij bij mij in de koelcel hangt. Waarom doe je dat? Dan kan het vlees besterven. Oké. Okay. Dus dan wordt het weer wat behasserder van. Vroeger deed de boer het bij hem thuis in de stal. zelf slachten, ophangen in de buitenlucht. Dat mag niet meer. Nee, dat mag niet meer. Nee. En wij doen het nu in de koelcel. In de alte straat de koel hangen. Ja, nou, ik zou er een groot voorstander van zijn, maar... Uh... Dat mag niet. Nee, maar het zal op zich heel goed zijn, denk ik. Dat mensen zien waar vlees vandaan komt. En dat uh... is ook wat de reden dat ik ga uitbenen in de winkel. Dat er gewoon weer beleving in de winkel is. En dat mensen zien waar het stukje vandaan komt. Ja. Wil... Als iemand bij mij komt en die wil een ons biefstuk, krijgt hij een onsje biefstuk. Ik snijd het lijf af waar iedereen bij is. Vragen, je bent uh, best wel jong, dat weten de luisteraars misschien niet, maar er zit een jonge man tegenover ons. Ja. Uh, het is een heel ambachtelijk vak. Klopt. Uh, hoe ben jij uh, hierin terecht te komen en zoveel passie dat je op deze manier een slagerij in Zandvoort wil kreeren? Om het dertiende ben ik begonnen met schoonmaken in de slagerij. En van het een kwam het ander. Ja. Dus ik heb mijn horecaopleiding gedaan, papiertje gehaald, toen was ik helemaal klaar mee. En toen ben ik eigenlijk ja, toen ben ik de slagersvakopleiding vakopleiding Fantastisch. En zodoende ja, zoveel passie en liefde voor het vak gekregen. Dat het gewoon, ja, ik doe eigenlijk het liefst dat. Ja, ik heb een 13 dertiende wel gewerkt in een uitbeenderij. Maar, uh, ben nog heb jij wel uitgebeend of alleen maar schoongemaakt? Uh, ik heb uitgebeend. Uh, ja? Ik wil niet weten hoeveel. Uh, <laughs> nou, joy, als je een hulpje nodig ja, ja, hebt. Uh, het uh, is uh, niet uh, alleen uh, voor het jouw, merk uh, ik. Uh, het was geen sollicitatie <laughs> hoor. <laughs> dus je kan Roy altijd nog vragen om uh, een stukje uit te benen. Uh, er zijn natuurlijk verschillende soorten vlees. Ja. Uh, want we hebben nu over een koe, maar uh, ga je ook varkens doen? Ja. Ga je paarden doen bijvoorbeeld? Nee, geen paarden. Waarom niet? Uh, Keuze gemaakt om geen paarden te doen. Okay. Omdat er ook heel veel mensen Ik vind het nogal. Uh, soms ligt dat nogal gevoelig als je over een paard hebt. Dat is het. En we hebben natuurlijk het paardenschandaal gehad. Uh, drie jaar geleden meen ik uit mijn hoofd. Ja. Uh, dus dat wil ik gewoon voorkomen. Ik wil ook gewoon kunnen zeggen dat gebeurt hier niet. Nee, maar goed, dan, uh, dan praat dus over varkens en over. Uh, Varken, rund, kalf, lam. Die doe je wel allemaal. Gevogelte en wild. Ja. Wild ook? Wild ook. Dat ligt ook nogal gevoelig. Dat ligt gevoelig, maar ja. Als het er is, is het er. Nou, het is er. En uh, er is bijvoorbeeld over kopenhet.nl. Uh, ja. Ontzettend over, overflow aan aanvragen. Ja. Uh, er zit ook hier in de buurt kopenhet.nu en ja. Overveen. Klopt. En die uh, kan het ook niet aanslepen. Nee. En niemand maakt zich daar toch druk over. Nee, maar als, er, als de dieren er zijn... Uh, ja, kunnen we, het beter, we kunnen het beter dan diervriendelijk oplossen... door het met z'n allen te consumeren... in plaats van dat we het er eigenlijk niks mee gaan doen. Ja. Ik, ik zie dat ook, maar ik, ik, ik hoor wel dat dat uh, redelijk gevoelig ligt. Ja. Ja? Heb, heb je uh, ook vegetarische gerechten? Ja, ik vraag het maar. Uh, we gaan ook vegetarisch... Mag, niet aan het begin zullen we daar niet heel erg mee gaan uitpakken... maar we zullen zeker met de trend mee moeten. En dat is alleen maar goed. Een combinatie van. Een combinatie van. Ja. En iedereen zal ook daar naartoe willen gaan. Alleen ik wil wel als ik een product maak dat het gewoon goed is. En niet, oh, ik heb ook een vegetarisch product, maar het smaakt nergens naar. Ja. Dan ga je wel naar de andere kant op. Uh, als je vegetarische worst, burgers noem maar, ja. maar op, uh, gaat, gaat maken. Ja. Dan is ik een beetje bezuiden je vak. Ja, maar er is wel vraag naar. Er is vraag naar. Ja. En als, je, als er een gezin is met vier mensen waarvan er drie vlees eten en één is vegetariër. Dan mogen ze wel alles Kunnen ze in de winkel halen. Doen. Ja. Ja, en dat is een beetje de bedoeling. Ja, nou dat, dat, dat zie ik ook wel. Dus ja, het is echt bij mij, ik wil zoveel mogelijk aanbieden, maar wat ik aanbied moet goed zijn. Dus wijnen wil ik ook erbij gaan aanbieden. Uh, vlees, vleeswaren, traiteur, cateringen. Cateringen ook? Ja, cateringen willen we ook gaan aanbieden. Uh, en dan gewoon wat de klant wil. En even nog een andere een... vraag. Hè. Dus, uh, die dieren die jij uh, in die je slagerij ja. hebt, weet jij precies waar ze vandaan komen? Ja. We hebben laatst het uh, gezeur gehad, of gezeur, maar dat schandaal over het vlees van uh, Albert Heijn en uh, de supermarkten. Ja. Wat in Ierland, uh, iedereen dacht, die lopen in zonnige weiden en worden heel <lacht> uh, goed verzorgd. Uh, en die werden daar bij een lokale uh, boertje in een uh, modderplas uh, ongeveer ja. uit elkaar getrokken. Nou, Ik jij... kan zo naar de boer toe rijden om te zien hoe dat de koeien of de varkens erbij staan. Kalveren, lammeren. Is, is dat. Om met, met de rode uh, verder terug te gaan dan. Uh, uiteindelijk ligt het bij jou. Ja. Dat komt van de groothandel. Ja. De groothandel heeft contact met de boer. Ja. En jij weet exact bij die, dat stuk vlees wat ik krijg, komt bij die boer vandaan en bij die boer vandaan een ja Dat is waar. Nou, dit... Precies. Ik heb een vleesleverancier in de Aard, Dus ik probeer ja? het ook allemaal lekker dichtbij te houden. Ja, ja. Uh, zoveel mogelijk Hollandse producten. Want ja, we hebben gewoon heel veel mooie natuur en. Daar leven de koeien gewoon prima en de varkens ook. Uh, waarom moet het dan naar het buitenland komen? Dat weet ik niet. Er zijn uh, ook slagerijen die pretenderen van de, de, deze koe, die is geaaid en gekieteld en die moet je kopen. Ja, maar dat is, daar hangt ook een prijskaart aan. Over dat, de dat koeien waar ik. we nu dat, over dat, praten. Dat, dat ik. Um, en wij hebben in Nederland hebben we gewoon hele mooie rassen. Ik ga dan voor de roodbondras. Hier in de buurt. Uh, de boer zit eigenlijk bij het slachthuis, dus de koe heeft ook geen stress. ...voor naar het slachthuis toe te gaan. Uh, heel net bedrijf. Ik mag op, bij de boer op zijn land gaan kijken hoe ja. de koeien erbij staan. Ik kan zelf een koe uitzoeken. En alles met hele dichte lijnen dicht bij elkaar. Dus we kunnen alles zien. Je hebt het over die, uh, die stress, hè? Mm -hmm. um, als de koe naast het slachthuis zit, dan stuur je hem naar het slachthuis en is het klaar. Ja. Maar als hij daar niet woont, dan moet hij in een karretje. Ja. Merk je dat in je vlees? Ja. Vlees wordt taaier ervan. Ja? Als, een, als een dier stress heeft voor het slachten, dan proef je dat uiteindelijk terug aan de taaiheid. Als wij gestrest zijn, gaan we ook onze spieren aanspannen. Ja, dat begrijp ik. En dat doet een koe eigenlijk hetzelfde. En dan blijft hij in die stand zitten. Dus het vlees blijft in de stressstand zitten maar. Ja, en dat proef je terug. Oké. Okay. Bijzonder. Ja. Dat heb ik nooit geweten. Ja. Dus daarom probeer ik ook alles maar zo dicht mogelijk lijntjes vlees. te doen. Nee, ik heb niet zoveel stress. <laughs> Wat kunnen wij uh, nog meer verwachten bij uh, de slagerij? Uh, nou, Kees is natuurlijk gestopt. Vreeburg. Ja, eigenlijk uh, wilde je in het pand van Kees, heb ik begrepen. Eerste instantie was dat de bedoeling. Ja. Uiteindelijk kon dat helaas niet doorgaan. Nee, uh, de... niet verbouwd worden nee we mochten de puin niet doen. Uh, ik kon niet uh, het uitbenen laten zien aan de klant. Daar was de winkel net niet geschikt voor. En er moest een trap voor appartementen komen. Dus dat ging helaas niet door. Dus zijn we op deze oplossing gekomen. En ja, ik vind, Kees is ook een vakman en die werkt zes dagen in de week. Die kan niet naar nul gaan. Dus die is af en toe nog de bewonder in Halte. Nou, Roy, dan gaat, gaat je, je bijbaantje. Maar... Ja, helaas. <laughs> ik nou, maar Kees uh... kan niet meer tillen. Die mag niet meer tillen. Oh, dus nee, nee, nee, nee. <laughs> we hebben nog een klus. <laughs> Hoeveel weegt de halve koe? Zo uh... dus rond de 120 kilo. Oké, okay, nou dan moet ik nog even naar de sportschool. Arbotechniek -Arbo <laughs> wordt Arbo uh... dat wat moeilijker. Uh, we, we gaan een kar laten maken om het naar binnen te rijden. Uh, Oké. Okay. Maar wel interessant dat uh, uh, iedereen kan kijken wat er gebeurt. En dat gaat natuurlijk inderdaad, uh, neem aan dat biefstuk, iets van... Uh... Ligt eraan welk deel je pakt. Nee, je, je hebt delen van een pond, je hebt delen van twee kilo. En dan zeg ik, ik wil drie, drie biefstukken hebben en die snij jij En die, die snij ik gewoon lijf af. Dat is wel heel, heel erg leuk om dus te zien. Dus ik kan ook niet vlees prikken waardoor het malser wordt, want alles gebeurt in het zicht. Hoe bedoel je dat, prikken? Uh, Zit, is ga... het weer een truc? Dat is een truc om vlees malser te krijgen. Oh ja? En uh, dat gaan wij niet doen. Maar hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Uh, prikken betekent eigenlijk dat je het vlees vermalst. dus je breekt de uh, zenuwen af. Waardoor hoe, dat het... hoe, hoe prik je dat? Want ik zie ook wel eens mensen slaan op, op een biefstuk. Ik denk ook van ja, waarom doe je dat? Dat doe ik ook nou? niet, maar, uh... want ik vind het rood het lekkerst gebakken. Uh, maar prikken is eigenlijk met hele kleine naaldjes erin, waardoor dat het sappiger wordt. Okay. En we mogen niet met een vork... Ons biefstukje draaien in de pan, want dan prik je hem leeg. Maar we mogen hem wel als slager gaan prikken. Nou, dat gaan we dus niet doen. Nee, nee, nee, nee. Dat staat mij een beetje tegen. Ja, je niet geprikt in de halte, dat is duidelijk. Nee, maar er wordt ook niet gekookt. Dat weten we nog niet. Er worden woord, maaltijden gekookt. Prima. De 22 is de opening. Ja, klopt. En, uh, we komen, ik denk dat ik zeker wel even komen kijken. Ik kom ook kijken. Ja, Natuurlijk, ik, tuurlijk, gezellig. ik uh, moet komen sjouwen. Dus, ja. <laughs> de, eerste, de eerste koel de eerste wordt gedaan. Gedaan. op de vrijdag. Ja, ja. Die, die staat. Hey, ontzettend bedankt voor de uitleg. Dank u wel. Uh, ik hoop dat je het redt met je, uh, met je verbouwing. We we ik weet dat je heel toe. druk hebt. Dus ik zeg ga lekker terug en doe je best. gaan Joey, dank je wel. Dank u wel. Bedankt. A busy, this big, call-up, call up, big, right, right, lady.